8 uur. Freddy Fantijn met het NOS-journaal. Teleurgestelde fans van PSV hebben na het gelijkspel tegen FC20 geprobeerd om de hoofdingang van het Philipsstadion in Eindhoven te bestormen. Ze wilden verhaal halen bij het bestuur. In eerste instantie probeerde de beveiliging de groep tegen te houden. Daarna moest de ME ze te hulp komen. Volgens de politie ging het om ongeveer 50 mensen en gooide die met spullen naar de agenten. Vijf mensen zijn opgepakt en meegenomen naar het politiebureau. De Politie meldt dat het inmiddels weer rustig is bij het stadion. PSV is door het gelijkspel gezakt naar de vijfde plaats. Regeringspartijen D66 en ChristenUnie willen dat Nederland gaat meedoen... met een militaire operatie voor de kust van Libië...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 In Irak zijn bij nieuwe demonstraties in een aantal steden zeker honderd gewonden gevallen. De demonstranten eisen het vertrek van pro-Iraanse machthebbers en milities in Irak. Ook eisen ze dat er een einde komt aan de corruptie. Veiligheidstroepen schoten in de lucht en bestookten de demonstranten met traangas troepen en pro-Iraanse milities streden al maanden hard op bij demonstraties. Die hebben sinds ze in november begonnen al aan zeker 500 mensen het leven gekost. In de hoofdstad Bagdad waren honderden studenten op de been... die ook slogans tegen de Verenigde Staten riepen. Het weer. Vanuit het westen steeds meer bewolking. Vannacht gaat daar regen uitvallen. Morgenochtend trekt die weg. In de middag volgen dan nieuwe buien. En morgenavond regent het weer overal. Het wordt morgen rond de 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwax van de ANWB. Er staan geen files. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. Watch it It around everything's fine i don't think it is i think it's, like it's weird we don't we don't think so this is how this is how we do it <laughs> danced dance radio i don't Classic grooves. <laughs> the, the sound of the underground. We are Dead and Dance Radio. Rare and Royal Classic Grooves. Neo Classic Czar. that Het duurt uur twee, ja, Je kan er altijd achter komen, you're the one. Kan even duren maar... ooit. Uh, Kun je je lijken opengaan of wat dan ook? You're the timeless als eerste, and you're the one. Allemaal lekker op de Classic Sunday hier bij Dance Radio. Classic with a capital Z. This is ZAR. With, with Royal Classic Grooves. je gevonden van DC and I wanna be with you. Romantische teksten allemaal vanavond. Ja. Ben ik in een romantische bui? Ik weet het niet eigenlijk hoor. Mijn is even meten. Misschien ik zit wel overhit, dat kan zomaar. Ik het er vanmiddag niet warm van, in ieder geval. Ik moet wel zeggen dat die van Leeuwen hier de kachel op 450 graden heeft gezet. Maar komt ook, ik heb ook geen harpers over, natuurlijk, ja. Zelf een bakje koffie gezet, ja. Ik wel een beetje strak in beweging te houden hier. Daisy, I wanna be with you. Plaatje opgezocht uit 87. Ook toen werd er nog lekkere muziek gemaakt als nog steeds, zo. Zo af en toe uh, ja, worden mijn mailbox uh, volgetouwd met allerlei lekkerheid. kan ik wel eens denk van ja, dat is helemaal niet verkeerd jongens. Maar uh, nu eventjes. Voor Ken Thomas. Dit really is echt radio. echt really dansen, dance. Classic. It's the Sunday. Special Touch. Reageer kan mag altijd www.danceradio.nl Amsterdam. Elke zondagavond, zar, tussen 7 en 9, daarvoor van Leeuwen. For the door, where did we go wrong? It's Want de eerste Ramshorn, Persien, stond dit op de bijkant. van uh, Farmace, een vormeis, Mason bounce rock, skate and roll. en roll. Later is deze ook op 12 inch uitgekomen en uh, veel mensen kochten uiteindelijk deze op uh, 12 inch nog bij Atalos of wat dan ook. Niet weten dat ze hem misschien al in de kast hadden staan, dat... Uh, Ik kan het maar beter gewoon allemaal in huis hebben. Jawel, niet dan. Jawel. Bringing you the rare and royal classics. Nobody else dares to play. This is Royal Classic Grooves with Czar. Tijd voor Magnum Force. Oh, Joe, you just look so good. In Het kwart voor negen straks. De wekelijkse reggae classic. Dus mocht je eigenlijk wat anders willen gaan doen. Ik zou zeggen er gewoon nog even bij. Even door de zure heen. heen. Elke middag een programma gaan uh, maken via ZFM 106.9. Elke dag uh, tussen 5 en 7 zal er iemand uh, hier paraat staan. De Bruin volgens mij op maandag. Uh, de Peter de Vries dan, onze nieuwe man. Voor mij uh, totaal... Uh... One van bekende, maar dat uh, tezijde. Papijt gaat uh, de dinsdag vullen. James Henry, volgens mij, uh, sowieso woensdag. Donderdag ook nog iemand en ik weet zo vrijdag, sowieso. Jeroen van der Brink, doet hij al een tijdje. Staat ook al op de site, trouwens. En zondagavond zijn we er ook altijd op ZFM van 6 tot 12. Dit programma ook, uh, dus. Bij deze ook deze mensen hartelijk welkom. Classic Sunday. Oh hell yeah. You guys are playing just awesome music. It's awesome. Dance review. Album eruit getrokken hier uit de computer. The Children of the Night. De album van de 52nd Street. Hier is I'm Available. Album is uit 85. En heb dingen, Dat vind ik ook op Spotify volgens mij dus uh... 50 seconden straight Hebben. Ik weet niet uh, hoe het zit met reggae met jou. Je hebt mensen die hebben dan behoefte om uh, er wat bij te gaan roken. Dat kan allemaal, uh, ik geef je nog even de tijd. Hou er wel rekening mee dat je binnen nu en tien minuten iets in elkaar hebt moeten zetten. Op de achtergrond hoor de Temptations. Je kent ze wel van Treadle Like a Lady. Oh no! Dit is, look what you started. Look what you started. En een gewaarschuwde luisteraar telt voor twee, dus luister maar heel erg goed. Hij er komt eraan naar deze Gwen Guthrie. De wekelijkse reggae classic, jaar in jaar uit. Altijd klokslag kwart voor negen. Ligt hij klaar op de plank hier. Even deze Larry Leven remix van Hopscotch. Welkom via Dance Radio vanuit Amsterdam. De volle oude wind zeggen ze wel, eens, dus ja. Enige overgebreven radiopiraten, ja lekker. Veilig op internet, geen gezeik meer naar je hoofd, maar nog. Het lapje voor het oogje, De streken uh, van een vos uh, verleren ze nou eenmaal nooit. Maar ben weten toch wel blij dat dat achter de rug is. Veilig gewoon hier uh, in de studio kan zitten zonder dat de deur eruit geramd wordt. Door de plaatselijke uh, arrestatieteam. Thuis zijn ze er ook blij mee, want uh, tegenwoordig kom ik gewoon... Uh, na twee uurtjes draaien, veilig binnen. Wat vroeger anders. De strafblad is zelfs gewoon afgeknipt, klaar. Komt er ook niks meer bij. Zelfs de rechters kennen me niet meer, dus ja. Wat een wilde, hè? Voor mij zijn aan het bewegen, dat wil je niet geloven. Zo is een godswonder hoor, Glamijn. Deze Gwen Guthrie. Nou Amsterdam en de wijde omgeving zijn we er klaar voor. De studioklok heeft getikt. Kwart voor negen is het inmiddels geweest. Gaan de alarmbellen hier rinkelen? Rukt de brand weer uit, want. Uh, brandgevaar is uh, aanwezig. Want. Uh, de nodige ingrediënten zullen de worden opgestoken. Ik weet niet, als je het nodig hebt, heb je het misschien al in elkaar gezet. En uh, zou ik zeggen: vuur erbij en uh, steek hem maar aan. Want het is de hoogste tijd voor de wekelijkse reggae classic. SARS Reggae Classic. Ice cream love that's too cold for me, little girl I don't want no ice cream love, girl. Can't you see? I want a love that's warmer than the summer sunshine. I want a love that's as warm as mine. Because my love is warmer than a chocolate fudge. Because my love is warmer than a chocolate fudge Love is warmer than a chocolate fudge And that is why I don't want no ice cream Love, it is too cold for me, girl I don't want no ice cream Love, it's too cold Can't you see, little girl I don't want no ice cream Love, it's too cold for me Love in the winter Should be warmer than the summer sun But if you're giving me an ice cream, love, little girl, that's no fun And that is why I say because my love is warmer than a chocolate fudge Love. Classic Sink with a capital Z. This is Zar. With, with Royal Classic Grooves. Zo so, deinsen we langzamerhand terug aan het einde van de show. Show 4 voor januari alweer. Ik heb nog steeds geluisterd in uh, Café de Bierhut in Noord, voor al ah, ah, ah, ah, ah. Vooral die mensen. Deze shep Boom mix van Dreamer. And of course I play a part Everything so nice and easy Seeing things don't wait Place my chin under my hand My mind starts to work in another dimension It's like I'm seeing in 3D hier in de uh, studio. Als hij er maar bij is, ja, zo werkt dat. De weters in de Biret ook alles van, want... regelmatig als we daar een spijltje komen gooien... gaat de hond mee. Er dus... Daar is zelfs een hele hondenpot gemaakt. Een jamin snoeppot voor uh, het beest. Dus uh, wat dat betreft... Uh, komt het helemaal in orde daar. Uh, yes! Dance Radio says... Are you listening, I'm Kiss my ass. What a dreadful thing to say. I didn't say it. Dance Radio said it. And yeah, it's only the beginning. Only the beginning. Dance Radio. De laatste plaatje 2008. Echt waar, ja. Dat gaan we doen. Sweet Fire. Bloedheid. Dankjewel voor het luisteren wat mij betreft. En graag tot volgende week. I